Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rechtbanken moeten ondanks de coronacrisis dringend meer strafzaken gaan behandelen... vinden advocaten en slachtoffers. Sinds half maart zijn de rechtbanken en gerechtshoven gesloten en lopen veel strafzaken vertraging op. Het is voor alle betrokkenen belangrijk dat zaken snel behandeld worden... zegt de Vereniging van strafrechtadvocaten. Die zegt dat zittingszalen groot genoeg zijn om voldoende afstand te houden. De Raad voor de Rechtspraak wijst erop dat veel zaken wel degelijk doorgaan. Vaak telefonisch of met een videoverbinding. Dat zal de komende tijd steeds vaker gebeuren. De bouwsector verwacht dat de coronacrisis nog harder zal aankomen... dan de bankencrisis van 2008. Zullen in de bouw de komende twee jaar zo'n 40.000 banen verdwijnen, denkt het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat de investeringsplannen wegvallen, verwacht het EIB dat de bouw met ruim 15% krimpt. Bijna alle Nederlanders zeggen dat ze zich houden aan de corona-adviezen. 99% houdt naar eigen zeggen anderhalf meter afstand. 97% wast vaker zijn handen. En 93% blijft zoveel mogelijk thuis. Voor het onderzoek van INO Research en de Universiteit Twente... werden 2300 Nederlanders ondervraagd. 88% is tevreden over de Nederlandse aanpak. Onder zorgmedewerkers is dat nog meer 94%. De aanpak leidt wel tot eenzaamheid, zo blijkt vooral onder... Jongeren, van hen voelt bijna de helft zich eenzamer dan normaal. Onder 65-plussers is dat 22 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie is uiterst bezorgd... over de situatie in het Midden-Oosten. Daar is het aantal coronagevallen in een week tijd bijna verdubbeld. Van ruim 32.000 besmettingen dan meer, naar meer dan 58.000. De WHO roept landen in de regio op om een agressievere aanpak in te stellen... De regio-directeur van de WHO zegt dat er nu nog kans is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En er daarom, daarom snel actie moet wo worden ondernomen. Het weer, veel bewolking met plaatselijke bui, maar vooral vanmiddag ook ruimte voor de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 He should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, oh, so mad, and I don't think it's good. for you